Nou, niemand komt zo hoog bij die platen. Nee, hè? Nee, alleen Mojuska. Hoe doe je dat leuk? Dat is uh, de Sweet Escape van uh, Gwen Stefani. Even misschien een hele vreemde vraag, Mojuska. Ja. Maar kan jij gabberen? Ja, dat kan ik. Dat zit in de familie, hè? Gabberen? Nee, wat, nee haar neefje. Die heeft gevoetbald. Klopt toch? Mijn neefje? Ja. Is dat echt een lul verhaal? Die zou ge voetbal hebben bij Ajax? Nee, dat is mijn halfbroer. Halfbroertje. Ja. En die heeft een keer gescoord. Hele oh, ja. Een hele mooie doelpunt, waar staat? En toen ging hij gabberen En toen ging hij grabberen op het serieus? veld. serieus. Oh, dat je... kan ik me herinneren. Oh. Ik heb ooit één voetbalwedstrijd in mijn leven gezien. Dat was die. Dat was die. Ja. Als dat, ja dat, dan, dan schaam ik me diep. <laughs> nee hoor. Nee. Maar, uh, kun je, ik, ik... Kun je jump stylen? Ik heb het geleerd ja. Echt? Ja, Hoe want... doe je dat? Ja, wat nou, is het ritme? Wat is het patroon? Je hebt 1, 1, 2, 2. 1, 1, 2, 2. Dat is eigenlijk het ritme. Dus je moet van je ene been twee keer en dan twee keer op je andere ja. been. Doe eens Gerard. Nou, even, ik, heb het, ik heb laatst iemand gesproken die dat heeft gedaan. Nee, ik dat heb ik al gehoord. Het is line dance, toch? Ja, oh, dat was line dance. Oh, ja, dat is hetzelfde. Maar nog één keer, uh, uitleg. Uh, Jumpstijl, uh, uh, nog één keer. Nou, dat, dat, dat, je doet, Dus je hebt bijvoorbeeld je rechterbeen. Ja. Die schop je naar voren twee ja. keer. Dan schop je je linkerbeen twee keer naar voren. Ja? Dan schop je je rechterbeen twee keer opzij. Ja? Dan schop je je linkerbeen twee keer opzij. Jezus. Dan schop je. Ja, dat is, zo gaat het dus door. En dan maak je ook allemaal rondjes en zo. Maar dit is de basis. Ah. Zo heb ik het geleerd. Dan mag je op improviseren. Ja. Nou, daar gaan we dan? Ja. Yep. Yep. Yep. ja. <Gelach> <h streets> oh, oh, oh, oh. Jongens, doe nou voorzichtig. Kan ik een nieuw biertje opentrekken? Graag. Het is namelijk weg nu. Nou, dankjewel voor deze wijze levensles. Ja, ik heb het ook alleen maar geleerd hoor, dus het is niet mijn. Uh, ja, nee, ik wil het wijze... niet. Het is veel te modern. Ik doe het allemaal niet. Ik ga morgen gewoon weer lekker aan de salsa. De saus dan, hè? Hey, um, jij had nog iets uh, bijzonders, uh, want uh, je gaat binnenkort uh, een soort verslaggeefster zijn. Ja, En nou, niet ik, alleen ik, jij. Ik, uh, ik. Iedere zomer ga ik naar alle festivals toe, altijd. Dat is echt. Uh, Leuk, hè? Mijn tijd van het jaar. Dat ik echt denk, hè? Ja, inderdaad, lekker Heerlijk. stinken en zo. gadverdamme zeg. Ja, heel zeg. fijn. En, uh, nou, dit, dit jaar gaan we dan uh, als eerste, we zijn al op slag geweest... maar gaan we daarna naar uh, Paaspop, dat is op 8 april. En dan gaan we steeds een één iemand volgen. En dit keer is het William Temptation. En dan zoeken we dus ook een fan van William Temptation... die het aandurft om de hele dag gevolgd te worden door een camera... als hij dus op het festival rondloopt. Aha. Kijk. En je kunt je nu aanmelden? Ja, op uh, tmf.nl. Dan oh. kan je gewoon aanmelden. Of je kan een mailtje sturen naar reaction.tmf.nl Wat ik zo leuk vind, is dat ze kijkt nu naar mij alsof ze naar de camera kijkt. Ja. Dat, dat doet ze zo leuk. Heb je een lampje op je hoofd? Ja, een rood lampje. Je <lacht> hebt gelijk. Ja. Vind je het leuk staan? Is dat je leuk? Ja, ja. Heart, you don't have to put on the red light. light. <lacht> put on the red light. <lacht> nou, ik vond het leuk dat je er was. Ik vond het ook gezellig. Heb je een beetje vermaakt? Ja. ja. Jullie zijn echt knettergek, daar hou ik van. Oh, hey. goddank, we zijn gek. Ja. He -he. Heerlijk. Was ja. dat was zo bang dat uh, kom nog terug, graag een keer. Ja, dat is dus helemaal goed. We Anytime, je ik, beloof je, ik beloof oh. je dat ik terugkom als we het over documentaire van Dance for Life kunnen hebben. Oh ja, dat is leuk. Ja? En ja. ik kom een keer bij jou in de TMF studio. Nou, dat is helemaal goed. Kijk hoe je erbij zit. Ja. Dat weet ik al, dat kun je op tv zien. Maar dan echt. Ja. Het is allemaal veel, veel kleiner in het echt. Normaal schreeuwen we keihard tegen iedereen die voorbij loopt en zo. En dan ben ik wel reis naar reisnaar, Nu ga je je gedragen. Ja. Nou, dat is spannend. Kan dat nu weer hey. doen, ja. Fijn weekend iedereen, hè? bye. Bye, bye, bye. wat ik je te lachen? Ja, ik moet... <laughs> wat is er? Ik heb iets gemist. <laughs> sorry, uh, lieve mensen. Maar... <laughs> <laughs> wat is er nou, zeg hij? Ja, dus, en, de, dat, Er wordt hier ja, een tussen ja, de producer nee, van het programma en ja, uh, de DJ. Nee, het is heel leuk. Miljoeska is net weg. Ja. En um, toen ze aankwam, wilde ik haar zoenen. Natuurlijk. Ja. En ze zegt... nee. Ik wil eerst weten of het leuk, of is. Het leuk is. Dus uh, ze ging weg en ze pakt me vol op mijn wang. Wat op zich prettig is. Dat betekent namelijk dat ze het leuk vond. Oh, dat is uh, goed. En ze... <lacht> ze pakt net onze topproducer, Domien. Verschuur ook op diezelfde plek. <lacht> en Domien komt met een, een onbeschrijfbare oh, glimlach. glimlach. Nee. Komt zeg, hij terug nee, nee, de studio nee, nee, in. Nee, nee, zeg, Domin. Ja, nee, wat maar... heb jij gedaan net in nee, die gang? Oh, nou. Het was, uh, nee. ze fluisterde me even toe voordat nee. ze in de lift stapt. Dat ze binnenkort in de FHM staat. Alweer? Al daar ja, die glimlach. De kleding die ze zelf ontworpen had. Ja, ja. Dus dat... Uh, dat ja, kom maar even met die niet ja. weg ja, of nee, de mannen okay. zijn we met elkaar. Hè? Zeg, ja. Domien, er ja. zit wat op je mondhoek. Vlak bij je oor. Mijn <laughs> nee, god, wat een gelach hier zijn. Jongen, Die is echt zo, zo blij als een klein kind die net een handtekening van de teletubische gaat heeft. In het, het draaiboek staat nu dat het tijd is voor Operation DJ Sands. Is dat zo? Ja. Ik wil het eerst nog even hebben over... Oh. Uh, nee. Nee hoor, nee, nee. Zullen we erin vlammen? Gaan we erin vlammen? Ja. Nee, we gaan erin vlammen. Is het zover? Ja. Ja? Drie. Daarvoor? Twee. Twee. Eén. 3FM. Serious Radio. Operation DJ Sandstorm. En hij is weer achter zijn computer gestaan. Oh. Nee, achter zijn wheels of steel, hè. En hij heeft de volgende platen in de verkeerde volgorde weten te zetten. The Beastie Boys, Intergalactic. Indie Kamozeer, Kansy stepper. You do in Pride. DJ Cool, Let Me Clear My Throat. And Snap the Power. Operation DJ Sandstorm. In the mix. Hey, hey. Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональной Спутник. <связывая> DJ Американская фирма Transceptor Technology Goeie weer, hè? Zo. Oh, oh, oh, oh, oh, die DJ Sandstorm toch? Ik merkte gelijk bij de laatste plaat van, uh, van Snap: The Power. Ik begon te hippen pas als op een eerste klassefeestje. Ja, hè? Dat dus, ziet er uh, nog steeds niet uit, hoor, Nee, al die jaren, maar trouwens. ik detecteer zojuist dat het uh, eigenlijk de eerste jumpstyle voor hem al was. Jij hebt weer een trend veroorzaakt. jij in je eentje hebt het weer voor elkaar, Bart. 91, hè? Goed, ja. Uh, ja, klopt. 91. Nee, 90 zelfs. Ja, jaar daarvoor. Huh? Operation DJ Sandstorm, je hoort er achter en volgens in de verkeerde volgorde. Oh, ik denk dat je gaat nu beginnen. Uh, sorry, Snap the Power. Uh, Beastie Boys in the Galactic. U2 and Pride. ik ik kan ze hard steppen. En Beastie Boys Intergalactic. En DJ Cool met Let Me Claim My Throat. Ik weet niet hoe je even papier hebt, maar dat geeft allemaal niet, hè? Oh, staat ik verkeerd? Nee, je had het echt in het verkeerde volgorde, dit keer. Ik ben sowieso mijn administratie een beetje aan het bijwerken. bijwekken. Mojuska, we gehad toch? Ja, die kunnen weg. Hopla. Reality so, check met ja, Mojuska. Ook, ook gehad. De inhoudsopgave. Doe we aan het begin altijd, hè? Ja, dat is waar. Dat kan ook. Hopla. Weg. Bier. Hier. Huh? Daar denk ik nog even oh, over na oh, over die ticketje. laatste. Dat is weer een onderzoek geweest, Bart. Ja. En ik vind dat we het daar heel even over moeten hebben. Het is namelijk, ook, het is namelijk meteen ook even een check of het zo is. Oh, jee. Uh, mannen geven zichzelf een dikke onvoldoende. Ja. Zichzelf, hè, een dikke onvoldoende. Ja. Als het gaat om romantiek en ja. muziek. Echt? Ja, dat blijkt uit wel een verhaal, uh, uh, dat hebben ze onderzocht. Uh, de vrouwen zijn zelf trouwens ook niet echt laaiend enthousiast over de mannen en de romantiek. Want 55% van de vrouwen vindt haar partner niet romantisch. En 30% heeft het idee dat hij alleen maar met een bos bloemen thuis komt, omdat het hem wat oplevert. O, oh, dat is fout zeg. Wat is het laatste romantische wat jij hebt gedaan? Uh, dat was, nou, ik hou er regelmatig van om uh, gewoon s'avonds... Het, uh, het sfeertje thuis oeh. een beetje aantrekkelijk te maken. Oeh, oeh. De lichtjes worden gedimd. Oh. Ik ga liggen met een rozeetje op een kleedje voor de open haard. de buizen worden afgedept. Ja, en uh, nee gewoon gezellig maken. Een beetje haardvuurtje erbij. Ja, joh. Ja, echt, je uh, hebt je even open haard. Le uh, Lekker romantisch. Nee, ik heb hem op de tv, op die dvd. Lacht. Ik heb hem op dvd. Oh, echt? Ja, heb je ja. dat? Ja. En oh. dan uh, kaarsjes aan. Nee, ik ben, echt, ik ben wel redelijk romantisch ingesteld, hoor. Oh. Jij? Oh. Ja, ik ben extreem romantisch. Lekker ook die, uh, die uh, gezellige vleugel erbij. Ja, ik denk, pak een even een romantisch muziekje. Nee, ja. ik ben ook wel een. een, een ik ben heel ouderwets. Ja? Wat dat betreft. Ja, ik trek haar jas aan, houd deuren open, steek sigaretten aan. Dat laatste is trouwens niet zo'n heel compliment, want ze rookt helemaal niet. Oh. Dus dan, is het, dan krijg je weer ruzie daarover, maar dat geeft helemaal niet. Maar ik ben ik ja ik vind dat wel wat. Ik vind eigenlijk. Dit is ook weer zo'n ding om te checken of het echt waar is. Hoe zit het trouwens met jou? Dominie, weet je nou toch? Je bent ook een man, midden in het leven, met relatie. No, no. Ben jij romantisch? Uh, ja, ik denk het wel. Ja? Maar ik, ik hou er heel erg van om um, spontaan cadeautjes te kopen. En dan niet, niet roze of een doos, een doos met chocola. Maar gewoon dingen waarvan ze dan in het dagelijks leven laat glippen dat ze het graag willen hebben. Hier, ja een chocoladeletter. Tweed... Nee, met chocolade. paas in. He. Hier, heel dikke we... eren. Veel plezier ermee. <laughs> denk die ze gewoon graag wil hebben. Dat koop ik dan. Stiekem. Wat, wat, wat, wat koop je dan? Want ik, ik kom er dus niet uit. Nee, maar gewoon echt dingen. Waar, waar, de hele um, materialistische dingen. Een feun bijvoorbeeld. Waarvan ze zegt, nou die wil ik heel graag. Die ene föhn. En dan pak ik dan, dat, dat, laat ik dan, dat laat ik leuk inpakken, want ik kan het zelf helemaal niet. een feun inpakken is ook best lastig. Ja. ja. ja. Dat, dat was een heel ja. oh, En dan een leuk briefje erbij. Wow. En dat leg ik dan op tafel neer en dan ga ik weg. Dus dat hele onderzoek, dat, dat zijn de overige mannen dan geweest. En maar hoe, wat is haar reactie dan? Want dan kom je terug, want ja, je gaat je leuken. Le le echt. Nou, kom op. Nou, nou, ja, zeg, zeg, zeg dat ik wil je toch horen? Nee, helemaal oh, niet. Ik wil gewoon weten hoe ze reageert, of ze spontaan Ja, leuk. Dat vindt ze dan leuk. Oké. Okay. Ja, echt? Nee, dat was even mijn onderzoek. Okay. Meteen weer over seks ook. Belachelijk vind ik het. Sorry. Ach, god. Zometeen gaan we prijzen weer geven trouwens. Dan hebben we nog een woord dat cool. scoort. Spannende opgave. Je hoort zo meteen de opgave. Maar nu eerst. Nelly Furtado. Nieuwe single heet Say It Right. Goed gezegd. Day, Say it right. Say it all.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 Extra vegans! I want to be known. I want it bad enough. To let go of the truth. Keep all my good stuff. They gotta see my cards. Gotta show them what I got. Gotta polish up the surface right The confidence I have Is temporarily Let me fold the faces Right in front of me But I don't want it back And no, I want a face that fits I can tell them who I am Zo ziet u maar weer. Zelfs de platen is nog niet af. Voor een Ekdom. Het Is die afgelopen? Hij is afgelopen. Hey, wat een goed nummer is dit. Where's Cunningham. Keer, Nooit meer van die man gehoord, hè? Wat zou die doen nu? As we speak. Uh, ik denk dat bakchips op de bank. Ja, hè? TV aan. Denk ik. Benen op tafel. Hij weet niet. Osje bloemen erbij. Ja. Vrouw erbij. En klaar. Klaar. It's not enough. Heerlijk. En daarvoor uh, hadden we een uh, fantastisch nieuwe single van Nelly Furtado. Ze Heeft dat nummer ooit een keer s'nachts opgenomen? Omdat ze, um, ze, ze, ze waren helemaal naar de Palestijnen. Ze zaten in de studio, ze waren echt helemaal naar de kloot. Timbaland erbij. Timbaland zegt: ja. En nu ga je naar huis. Weg. Ga weg. Uh, nee, nog niet. En toen, ineens ontstond dit nummer. Oké. Okay. Dag later was het al afgemixt en gegalmd en zo. Ja, het is vaak zo, Klaar. hè? Op onvlakte Het schijnt dat die Timbaland echt heel vreemd uit de hoek kan komen soms. Ja, hè? Dat Nelly in het begin ook een beetje enge man vond. En schijnt het, ook het schijnt ook heel raar te niezen. We hebben er opnames van. Ja. Paat, het woord, het woord, dat scoort. Het oh, woord, dat scoort. Ja. Het is tijd voor Het woord dat scoort. En Vars uh, een... Arends gaat u uitleggen hoe het ook weer met zijn werk gaat allemaal. Wel nu. Wij hebben een, uh, een opname van een uh, bekende Nederlander. Oh. De naam kunnen we gewoon zeggen, dat maakt niet uit. Het is uh, Marco B. Niet te verwarren met Marco V. Marco B is dit. Marco uh -huh. uh, Borsato. En uh, die heeft een uitspraak gedaan. Tijden terug. En uh, er is een stukje uit weggepiept. Maar wat? Maar wat is dat woord? Precies. Ja, dat is het woord dat scoort. Althans, dat scoort in ieder geval prijzen. En dan hebben we een fantastische prijs in de aanbieding. Te weten... Uh, te weten, de DVD van Nachtrit en een limited edition album van Within Temptation. Nou, nah. limited edition, nou, bij Trek Vijf al op. Ja, precies. Een hele bijzondere ja. aflevering is dat. <laughs> nou goed, dit is het woord. We, nou nee, nee, wacht, dit is de opgave, laat ik het zo zeggen. Ik ga ja. je een beetje het woord laten horen, Dan is al gek geworden. Hey. Wij hebben, uh, ze moeten maar geluidsman van... Had, oh. uh, om, om ons te helpen met het inregelen van, van het geluid. En die uh, was die was echt onder de indruk. Ja, tel is op. Zal ik het nog één keer. Eén dus, keer. Welke geluids geluidsman nou? Ik uh, ja. We hadden ja een geluidsman in. Wij hebben uh, zeg maar de geluidsman van gehad uh, om, om ons te helpen met het inregelen van, van het geluid. En die uh, was die was echt onder de indruk. Wat ja. hebben we weggepiept? Voor mij kun je uh, hier uh, een hele lange avond van maken. Dan moeten we extra weekend aanvragen? vragen. Dat kan pas niet in het programma. Ja, maar dit kan namelijk iedereen zijn. Geluidsman van 8000 bands. Ja. Beginnen maar je hoort, met... het, je hoort het wel een beetje... Als we het zo moeten luisteren... Moet je, goed, je, hoort het, je hoort de aanzet hoor je al een beetje. Ja. Moet je zo moet zo moeten goed luisteren. Okay. Als we ja. over een kwartier nog geen antwoord hebben... dan gaan we een hint geven. Dan, uh, ja. 0909-1336 is het telefoonnummer. Mocht jij denken te weten wat we weggepiept hebben. 0909-1336. Dit is extra weekend. Wie ben jij? Bartje. Heet je ook Bartje? Ik heet Bartje. Oh. Bartje! Ja. Goedenavond, mannen. Goedenavond. Hoe is het? Ja, sfeer zit er goed in, hè? Ja. Hey, lekker, lekker, lekker. Mooi, Zo, mooi, mooi. Ja, het de... klinkt ook goed, moet ik zeggen. Oh. Oh. Nou, dat is fijn dat je dat zegt. Zullen we even de wave voor hem doen? Even Sorry. de, wave, wave, even even de, de extra wave. wave? Even de weekend wave. Ja. Oh, Een mooi gezicht er al het weer. Hè? Ja. <laughs> Bartje, wat denk jij dat we weggepiept hebben? Uh, geen idee, want op het moment dat ik ga bellen, doe ik natuurlijk mijn radio uit. En ja, dan zitten jullie er reden te klappen en dan ja, hoor ja, ik natuurlijk helemaal niet. Nou, dus... nou, ja, ik kom ja, ja, nu uit ik je hem zacht. Want ja, een goede luisteraar zit de radio gelijk. Ja, nou, ja, dan gaat alle concentratie nu uit naar het fragment. Uh, we stoppen de muziek die nu hoorbaar is in dit programma. En dan ja. nu, zonder dat wij er doorheen praten, hoor je nog één keer de opgave. Wij hebben uh, zeg maar de geluidsman van. Had, uh, om, om ons te helpen met het inregelen van, van het geluid. En die, uh, was, die was echt onder de indruk. Nou, Bartje. Ja, de geluid van Claudia. Van oh, Claudia. Nou, dat had het geluid nooit zo goed geweest. Ja. Hé, <lacht> hey, maar echt, Gerard, nou wat je hebt. Ik heb net al een smsje gestuurd. Jij hebt van die wijk uh, die prachtige boxen uh, van de stores weggegeven. Ja, dat klopt. Je zijn net de ja, ik op zoek, ik op zoek, want jij zegt dat zou in de winkel liggen, maar, maar waar, waar, waar, Je moet ook niet naar de Kruidenier gaan. Nee. Je moet even naar een winkel waar ze cd's verkopen gaan, hè? Ja, joh. Daar ligt hij gewoon, bij de ingang. Met de ja, Bij de doors, hè. Gewoon zoeken, bij de doors, ja. daar liggen ze, ja. Bij de deuren. Voor de deuren, hè? Want ja. een prettig weekend. Anders jij wel. Bye, bye. Dag. Hi. Ik zei al over de lange opgave. Ja. Extra weekend, goedenavond. Goedenavond. Met wie? Met hey, wie? Je eet net een tunnel in. Met wie? Michiel. Michiel! Oh, dat, dat, uh, dat kleurt leuk in het programma. Ja, precies. Ja. Wat hebben we weggepiept, Michiel? Uh, volgens mij U2. U2? U2. Hoe kom, kom je daar bij? Bijna bij. nou bij? Uh, omdat mij er wel iets van bij ligt dat het of U2 was of een andere band. Dus ik maar niet zo noemen, want straks staat het antwoord. En ja, dat hoor ik iets er een beetje in terugkomen als je net voor dat pieper bent. Zullen ja. wij uh, even checken? Ja. Even luisteren, dit is het. Wij hebben uh, zeg maar de geluidsman van U2 hier oh. gehad... Uh, om, om ons te helpen met het inregelen van, van het geluid. En die, uh, was, die was echt onder de indruk. No. Oh. Oh. Oh. Oh. We zijn ook diep onder de indruk, hoor. Goed gedaan. Ja, dank je. Ja. Ja. Ja, het is onvoorstelbaar wat jij, wat jij thuis gestuurd krijgt. Nou, ik ben benieuwd. Je krijgt namelijk een speciaal in het plastic verpakte dvd... Van, van uh, nachtrit. nachtrit over die taxi-oorlog. Ja. Die een gouden kalf heeft gewonnen, weet je nog? Oeh, ja. die ga ik wel kijken. En ja. de limited edition natuurlijk van het album van Within Temptation. Ja, klinkt ik ik ook. Wat ga je ermee doen? Ja, uh, in ieder geval jullie er hartstikke mee bedanken ah. niet, uh. en genieten. En afspelen, ja. Hey, en wat zijn verder de plannen dit weekend? Ik wil graag even weten, misschien dat ik nog een idee op doe. Uh, nou, nee, ik heb niet veel plannen dit weekend. Al mijn plannen die ik had, die, hebben, die zijn. Uh... Afgelopen, dus ik ben wel goed mijn weekend begonnen, want ik heb uh, vandaag een, uh, een aftrap van het nieuwe seizoen uh, van mijn werk gehad. Oh. Dus dat was wel uh, ah. zeer aangenaam. Oké, okay. ja, het kan ook heel erg klote zijn, de aftrap van een nieuw seizoen op je werk. Ik weet niet nee, wat voor werk je dit doet. Dat was wel zeer aangenaam. Wat oh, okay. doe je voor werk? Ik, uh, ik werk in de Efteling. Oh, in de Efteling? In de Efteling. Jij bent die man met die nek? Ja, zoiets. Ah! Nou uh, ja, ja, dan moet je je nek weer uitsteken in het hele seizoen, weet je dat ook weer? <laughs> Prettig. Nou, het klinkt ik goed kan hoor. Even even <laughs> oefenen. Hè. Dus Hey, gefeliciteerd! Ja, vrienden, bedankt! En een dampend weekend! Ja, ja hetzelfde hè! Dag! Bye bye! Doei. Zo, tot zover het woord dat scoort. Ik sta even te denken: de Efteling, dat is lang geleden zeg. Dat hebben we ook. Oh, de... oh de... jij ja, bent er lang kei... niet geweest? Nee, echt heel lang niet meer geweest. Nee? Nee. Wanneer was de laatste keer? Uh, nou, toch op zich nog te kort geleden. Want dat de... tudududu, tudududu, tudududu, tudududu, tududu, Wat uit die paddenstoelen komt. Ik zit nog steeds in mijn harzes. Ja. Nee, ja. Ik, ik ben er dus nooit geweest. Nee. Tot, tot twee weken terug. Hè? Het is mijn eerste keer in de Efteling. Eerste keer. Echt? Ja, ik ben er nog nooit geweest. Zal ik je uitleggen hoe dat komt? Het namelijk, ja, ik kreeg vroeger de keuze. of naar de Efteling of naar de Platenwinkel. Nee. Wat deed Gerard? Het <laughs> is voor de Platenwinkel. Juist. Juist. Juist. Stop trying, you know that there's no denying We gaan, hè. With temptation And what have you done? Nou, nou. Buurvrouw, binnenkort moet dat zeggen, hè? Vind ik het zo leuk, ze komt gewoon bij mij om de hoek wonen. Zo de deur uit. Ik wist niet wat ik hoorde. En wie staat er in de tuin te schoffelen? Met haar bezem. Sharon. Van With Tentation. Is toch uh, grappig, heb je een meer, meer bekende buren? Want ik begrijp dat Soest, waar jij woont, of is dat geheim? Soest heeft het. Zit helemaal vol met bekende... Ja, uh, ja, ja. Want uh, Erik van Hon... -hon. Die woont er ook. Dus die acteur uit... Uh, ja. Die is Ludo. Uh, Ludo. Ludo. En dan waarschijnlijk de dame... die uh, ook in GTS stelde. Ja. Die is, uh, zijn we met elkaar, hè? Janine. Ludo en Janine. Zijn die bij elkaar? Nee, die horen bij elkaar. Oh, ik oh, krijg ik, ik, ik nou op, meteen privé. privé. Ja, maar bellen. in het dagelijks leven ook. Is een heel leuk stel is dat. Maar dan moet je eens dus voorstellen... dat je dus in de serie... echt alleen maar aan het vloeken bent. Ja, dat echt. je met een verschrikkelijke man getrouwd bent. Maar in het echt, jongen... het ja. tegenovergestelde. Zie je ze wel eens door het park lopen? Of, uh, uh, ja. Met de tweetjes. Ik, nee, nooit wie woont er nog meer in Soest? Edwin Hureman Diergaarde. Van, Edwin Diergaarde. Hij woont er ook. Ja, dat is ook de reden. Stem die, van het programma. Al die uren naar dus de Palestijnen gaan. Ja. Uh, wie woont er nog meer? Uh, buurman Wouter van der Groes, natuurlijk. Ah. Uh, we hebben Herman van Veen. Echt? Hilversum drie bestond nog nu. Uh, die, uh, die woont er ook. Uh, ja, we er nog meer. Dat was het wel even hoor. Ik woon in Lissen. In Lisse? Lisse? Nee. Ja, dat is wel grappig. De manager van Gordon woont. De manager alles. van Gordon. Nou, hoe ver ga je gaan? We kennen ze goed naast de Triangelspeler van Gerard Joninkse band wonen. Uh, dat is aan de andere kant. Dat is aan de andere kant, dus ja. ook in Liz, hè? Ook in Liz. Och, man, man, man. Wat een ja. plek is het toch? Over artiesten gesproken. Um, ze hebben onderzocht wie de meest ongezonde celebrity is. Wie denk jij dat de meest ongezonde celebrity is? Heb je gewonnen? <laughs> nee, ik was tweede. Nee, er is een nummer één. En het is heel erg logisch. Heel erg logisch. Kim Holland? Nee, nee, nee. Ik krijgt alleen maar eiwit binnen. Nee, maar internationaal oh, bedoel ik dan, hè? Sorry. Kim uh, Holland eet alleen maar eieren, ja. Nee, eibit, eibit, eibit, eibit, eibit, ja. Ja. Uh, Nee. Uh, Ik ben heel benieuwd hoe haar plafond eruit ziet. Internationaal? Ik weet het niet. Britney. Natuurlijk, Britney. natuurlijk ja. Ja. En uh, ze is natuurlijk verpland een comeback te maken. Iedereen hoopt dat ze haar comeback dicht houdt. Dat gaat ook wel gebeuren. <laughs> uh, maar ze is de meest ongezonde beroemdheid. Uh, en ze kreeg de meeste stemmen. Op de tweede plek staat Lindsay Lohan. Lindsay Lohan. Maar is, wat is dan ongezond? Want ik ken mensen die echt gaan echt... Die, die, weet je, Jannes bijvoorbeeld, hè? Jannes? Die eet frikandellen, joh. En die is echt bijna altijd in de snackbar te vinden. Uh, of jij ja, die hebben ook hier een gast. Die man van het klusprogramma. Hoe heet je ook? Dennis. Ja, die kan... Uh, eet die... vijf keer frik per week. Ja, en is Britney Spears de ongezondste. Nee, maar die eet dus, uh, zonder dat wij er erg in hebben, 16 uh, cheeseburgers naar binnen. Ja. Gaat dan naar de wc. En, oh, ja. En dan is het, huppet, je, huppet in brinta-vorm. Maar dat is, dat is echt ranzig. Dit schijnt echt heel erg ongezond. <laughs> Geen haar op de hoofd die daar aan denkt. Om het... nou, dat nee, dat ook niet. Het nou, is de ongezondste. Het is ongezond. Ik ben benieuwd, ik ben benieuwd wie er een, in Nederland dan het ongezond zou zijn. Als dit dit zouden onderzoeken in Nederland, onder artiesten... He? Op de Gooise matras. Wie er als ongezondst uit de bus gaat komen. Hoe heet ze ook weer met die als mail Hoe heet ze ook alweer? glasbak als middelneem? ook Glasbak. Bonnie Sinclair. Oh, Bonnie Ja, dat we, ja. komt wel ver, denk ik. Ja, die uh, ja. Ja. pakt lekker beet, qua Nou, um, zometeen hebben wij nog uh, de. Ik zal kijken wat ik voor je kan doen. Request. Request. En wat hadden we er ook alweer in? Nou, dat heb ik gewoon in dat uh, alles wat binnen is gekomen de afgelopen pak een beetje uh, 2,5 uur. Uh, dat hebben we op papier, papiertje gezet. Maar bezig, ja. daar kunnen er nog een heleboel bij. Uh, want uh, als we jouw plaat draaien, dan is niet alleen die plaat op de radio... dan bellen we je ook even terug en dan krijg je een extra weekend flesopener. Wauw! Die we duidelijk nog niet binnen hebben, anders hadden we dat... We... Nou, die ligt in het magazijn al een keer en daar heeft maar één iemand de sleutel van. En die niemand, niemand weet waarom. is net overleden, die man. Ja, maar nee, je hebt <laughs> <ben> wat verwoord. <laughs> precies. Oké, okay, maar ze komen eraan, alleen moeten de flesopeners uh, nog achter uh, het Openen. slot geopend ja, worden. Ja, precies. Dus het is een ingewikkeld verhaal, maar die win je echt. Ja, dus welke plaat wil je horen? SMS het nog eventjes naar 3333 En dan komt er zo eentje. Goed. Och man, dat komt helemaal goed. Maar eerst gaan we even de lucht in. Met een band die zijn naam hier aan doet ook. Air Traffic. Never, ever, told me! Heavens, Lichamelijk en muzikaal groeimix door uh, de Freemasons. En dat hebben ze goed gedaan, hè? Doen ze goed. Doen ze leuk, ja. ja doen ze doen wel... ze ook nog steeds heel veel geld mee. Heel veel geld. En yeah. daarvoor uh, Air Traffic. Uh, je had een mooi verhaal over die band. Ja, dat klopt. Het, het, ze, ze hebben een studiootje opgesteld... waar ze de, de demo, volgens mij, van, het, uh, van hun album hebben opgenomen. En ze waren bezig met het aansluiten van de apparatuur. En dan ken je wel een beetje met uh, crappy kabeltjes en uh, slechte apparatuur. Ja, precies. En op een gegeven moment waren ze, waren ze bezig... En eens kwamen de signalen binnen van de luchtverkeersleiding van het eerste verkeersleiding van het uh, dichtbijzijnde vliegveld. Ah. En uh, nou, dat, uh, toen dachten ze: oh wow. Air, air traffic. Oh, dat a een great name. Zo, dat uh, ontstond dat. Het lullig was alleen dat ik laatst wat meer over ze wilde weten. Dus ik ging even op Google. Ik tikte in air traffic en ik zat ineens in schiphol. Ja, nou moet hier. Nou, ja. Het is een lekkere dat band. Hey, het is uh, hoog tijd voor. Ik zal kijken wat ik voor je kan doen. Request! Moet je voor de geheimen eens even kijken op www.cita.nl. Krijg je niks over die schaatsende zangeres hoor? Niks hebben Over vuilcontainers en dat nee, soort ja, dingen. Precies, dat ja, precies Ja. Had ik laatst ook er is een band geweest in de jaren 90? heette BFI. Dan hit je met Why Not Jazz. Dat is ook een. BFI ja. krijg je een vuilcontainer. Hetzelfde <laughs> verhaal. Ophaaldienst. Containers Goed. en shit. Hé, hey, het is tijd voor jouw magische vinger. Oh! Dat ja. heb ik al scheler gezegd. Maar, uh, want je gaat even langs alle requests. Ik zeg stop en die, die bellen we dan terug. Oké, okay. ik uh, begin nu met mijn magische vinger. Um... Stop. Oh! En die worden toch? Ja. Waar, sta, waar stopt hij op? Uh, hij stond op uh, degene die we nu gaan bellen, toch? Oh, ik ben ja. heel benieuwd. Word uh, nog groot geheim is dat. SMS is gestuurd op 21.44 Dus dat is uh, kleine 9 minuten geleden. Spannend. In welke plaat was het? Met Joost. Joost! Nou, jij mag het weten. De laatste is voor jou. Poos op de Bo wow. solid gold. gold. Wow. Uh, bedoel je ook de personal savior of David Sol? Nee, personal savior. Personal savior. Applauden. Applaus. Applaus Dat betekent dat uh, we niet alleen de plaat gaan draaien, Joost, maar dat je ook de extra weekend. Uh, wacht even. We zitten midden in een prijs uh, opnoemen. Hè? Dat je ook de extra weekend lessen openen, Les en en openen krijgt. Dat wou je zeggen? Ja, dat wil ik zeggen ja. Oh, dat wil je ook zeggen? Oké. Okay. Joost, dus we komen naar je toe. Nou, prachtig. Geweldig, dank je. Wat zijn de plannen voor het weekend? Uh, werken. werken. Nee, no, dat meen je toch niet? Alleen maar werken? Uh, nou, nee. Uh, zondag uh, gezinnetje spelen. Gezinnetje spelen. Oh, spelletjes. Ja. Monopoly. Monopoly. Sorry. Naked Twister. Nee. Uh, altijd. <laughs> altijd, hè? Oké. Okay. Hé, hey, we gaan hem voor je draaien. We wensen jou een dampend weekend. Prachtig. Dag Joost. Joost. Goedendag. Doei. En tot oh. zover dan ook meteen uh, extra weekend. Zullen we de boel afsluiten? Ja, doe jij even de boel dicht dan? Alle bierflesjes verdicht. Komt goed. Oh. Ik neem het licht even. Oh, Sfeervol. Yeah. Ja, gezeihm. gezellig. Maar ja, tegen romantiek ook. Zeg met die magische vinger nu even... Yeah. Ja, Zie je ja. nou wel, mannen zijn wel romantisch. Het hele onderzoek deugt voor geen kant. Volgende week is er een nieuw extra weekend. En Bart, jij bent het er morgen weer, hè? Ja. Yep. Ik zo meteen weer. I try to hold it down. Until it messes me up. Still life on my frown mm -hmm. I try to walk on water I had to buy new shoes Maybe something in the way I've got to lose Well, you can't cracking a smile. The room was too hot to handle. Too good for running a mile. Yeah. Can I sing it? There is something in the way I've got to lose. Well, you can't Voor Nederlandse artiesten. Gekozen door jou. Zondag 15 april worden ze weer.